Ja, ik mis het wel. Het is altijd gezellig. Een hoop mensen om ons heen. Veel koffieschenkers, koffiedrinkers. Mm -hmm. En uh, Floris die daar als gast hier dan ook weer rondloopt. Hij maar was deze betreft... week jarig, hè? Ja, hij was gisteren jarig, Floris. Van harte gefeliciteerd. Ja. Hij is 35 geworden.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 Dat uh, is, uh, Yvonne, is Yvonne. De uh, techniek doe ik nu vandaag even zelf, maar normaal gesproken zou dat Roy Halleman uh, geweest moeten zijn. Maar ja, zit Roy nu zit, zit, zit, zit nu achter mij, dus uh, die en kijkt even toe. Rebber, die zou voor de koffie zorgen. Hoeft hij ook niet meer te doen vandaag. ook niet te doen vandaag. Die dus heeft rustig. die heeft lekker, uh, lekker rustig, maar wat maar gaan we nog doen? we hebben nog een Ja, wat hebben ja. we nog? In de tweede uur uh, gaan we eerst praten met wethouder Gert Tonen hmm. over de aankomende bezuinigingen en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 Wat heb ik ja, dit jaar gedaan? Ah, yes. we moeten Volgens de Donnennorm moeten we tot 67 doorwerken. Dus uh, noem nou, dat denk je ik heb, niet voor. Je hebt dan... nog even de tijd, je de vraag. Goedemorten, hè. Goedemorten. Goedemorten, hè. Gert. Goedemorgen. Gert, een, een vraagje. Meteen even op de man af. De verenigingen, stichtingen, organisaties, noem het maar op. In Zandvoort hebben de afgelopen maand bijna allemaal een brief ontvangen met de aankondiging: hou er rekening mee dat er moeilijke tijden gaan aanbreken.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 Hoe ga je om met de on onroerende zaakbelasting? Dat wou ik net eens vragen, want, want hoe staat het daarmee? Zandvoort ja, uh, heeft altijd de, de gewoonte gehad om te zeggen... van nou, ...de onroerende zaakbelasting die vroegen we alleen maar met, uh, index. met de index. Ja. Terwijl uh, vanuit het Rijk al, uh, al, al een aantal jaren uh, wordt toegestaan een macronorm. Mm -hmm. Dat is de index plus. Ja. Heel veel gemeenten in Nederland passen gewoon die macronorm toe. Ja.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 Nou, dat is Duidelijk in ieder geval een raam. stuk geruststelling. Nou, ik weet niet of het geruststelling is, ik zou toch nog wel rekening blijven houden ja, met Als he, mijn dan... name deze namen genoemd worden, ja, ja. dan zeg ik van dat is verkeerde ja. voorlichting. Ja, het is in ieder geval uh, niet in overeenstemming met, uh, met, met de werkelijkheid in die zin. Ik heb er ook nooit met iemand over gesproken van de pers, dus. Uh... Duidelijk verhaal. Ik weet niet wat vandaan komt. Ik uh, dank je wel, want we gaan uh, zo dadelijk verder met het volgende onderwerp. Dat lijkt me ja. heel handig, want dan ja. wordt het heel stil.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 And I'm losing grip I'm Steady, betty Ready fly But I'm alright I don't need a cigarette But I feel like flying Woo! Damn right!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 No conversation. Because besides me, there's no one else around. Nope. Me, myself, and I were on a holiday probation. A dazzle sound awakes me, As I walk straight out of <clears> town. <throat> walking home as the words rolled down, my junk straight to below. I just catch them a right before they hit the ground. Well, I was walking home as the words rolled down.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 Kijken we naar de renningspost. Even Raccoon was dat. Ja, ja, dat ja Pieter. We zitten alweer in een ja. ja. uitzending. <laughs> ja, en Jaap en ik zitten hier gezellig te praten... Uh, met Nicolette Roelsema en met Let Voorhoeven. Ja. Want zij gaan een feestje organiseren. Ja, ik heb uh, de flyer heb ik gezien. Zitzling, zonnig zomer strandfeest op zaterdag 7 juli. Dat is volgende week. Volgende week zaterdag. Ja, en, nee, uh, dat is vanavond. Dat uh, is vanavond, vanavond. Vanavond? Ja, ik zit, ja. Ik zit helemaal... Uh, pff, e e even vanavond, hoe laat begint dat?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 Chille, chillen is uh, relaxen. Zo, rustig aan, tieten, relax. Het is vakantie, het zoiets. Over het over chillen hebben, ik ben een ja. nou oude man, ik snap dat niet meer. Wat ja. is chillen? Chillen is uh, in balans leven, relaxen. Uh, Waarom het zeggen we dat dan niet? Ja, dat kunnen we ook zeggen.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 There's...